All is from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 Uh, van harte welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort... op deze zaterdag 28 mei 2022. Wat gaan we vandaag doen? We gaan zo meteen praten met Marjolein van Haafden. Uh, die heeft iets te vertellen over het Pink Panel-onderzoek. Uh, daarna hebben we een gesprek met Arnold van Vliet... de bioloog van de Universiteit van Wageningen... over het tuinteken-telteams. Want ze zoeken mensen om teken te tellen in de tuinen. En Ronald Cassini gaat het vertellen over de IVN-excursies. Wij gaan zometeen uh, beginnen met een nieuwe presentator. Dat is David uh, Heidebrink. Die is mijn gast vandaag. Uh, welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, waarom David? Er kon helemaal niemand anders van het uh, team van Goedemorgen Zandvoort. Iedereen had wat te doen. Of ze stonden op de golfbaan. Of uh, ze waren niet lekker. Of, uh, <laughs> ja. Dus uh, ik dacht, nou, ik vraag David. Dus David uh... Met alle liefde. Met alle liefde kom ik helpen. Nou, dat is dan heel mooi, dat vind ik al fijn, want in mijn eentje vind ik het niet zo heel erg leuk. <laughs> um, de muziek en de voormontage en de techniek wordt vandaag gedaan door uh, ondergetekende, ondergeschrevene. Uh, daar ben ik zelf, Kort Draaier. Uh, de redactie is gedaan door Gerry Rutte en de presentatie wordt gedaan door David Heidebrink en mijzelf. In het tweede uur, wat gaan we in het tweede uur doen? In het tweede uur uh, komt Marco Deen van de PVV langs. Uh, dan gaan we het hebben over het parkeerbeleid. Oh. Die, uh, ja, die gaat in uh, per 1 juni, uh, juli. Um, daarna krijgen we, um, dat vind ik een hele leuke, een vrouwencafé. Ja. En dat komt in het pluspunt. Mag, ja. ik, mag jij niet in, hoor. ja Daar mag ik niet in, nee. Maar ik heb wel een aantal vragen, hoe, hoe, hoe moet dat nou en hoe, hoe zit dat nou in elkaar? En, en de animo ervoor, dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. En uh, ja, daar uiteindelijk krijgen we een uh, Kok uh, voor de nieuwjaarsreceptie, hè. Ja, ja, die is uitgesteld. Ja. Dat gaat hij even vertellen hoe het uh, gekomen is. Nou, Als het goed is, dan hebben we aan de lijn Marjolein van Haafden. Marjolein, ben je daar? Ja, goedemorgen. Ik ben Goeie, er. Goedemorgen. Nou, het was eventjes, uh, voor, voor je in de uitzending kwam, hoorde je mij niet. Nu hoor je mij hey. wel. Ja, um, het, het Pink Pendel onderzoek. Ik heb het even daar gekeken op, op internet. Dat is een onderzoek. en Daar uh, ja, kun jij misschien beter over uh, uitweiden hoe dat, uh, hoe, hoe dat precies is opgezet. Ja. Uh, nou ja, het is ontstaan in 2008. Dus het loopt wel heel lang. Dat doen we nu om de twee jaar als bureau discriminatiezaken. Uh, moet ik daar... Kan ik, nou ja, daar kan ik zo misschien even wel iets over zeggen. In principe, het Pink Panel onderzoek is voor mensen die in de LHBTIQ gemeenschap vallen. Uh, uh, dus mensen met een genderidentiteit uh, die niet uh, gangbaar is, zeg maar. Maar ook mensen die homoseksueel zijn, lesbisch zijn... Interseksue, biseksuele, transgenders. Dus eigenlijk die hele groep. Daar is het voor. En wij stellen allemaal vragen over. Nou ja. Uh, voel je je geaccepteerd? Krijg je wel eens uh, rotopmerkingen? Uh, word je wel eens lastiggevallen op straat, in het openbaar vervoer? Uh, krijg je wel eens vervelende grappen op het werk? Eigenlijk dat we een heel breed beeld krijgen over. hoe zit het nu met de ja, sociale acceptatie? Noem ik dat dan? Veiligheid. Uh, ...in Kennemerland en ook in Zandvoort... Uh, ...want dat is onderdeel van Kennemerland. Uh, en, en ja, dat is eigenlijk het de basis van het onderzoek. En daar, uh, daar kunnen mensen uh, aan meedoen. Ja, als je dan even kijkt naar Zandvoort... Hebben ...we hebben natuurlijk de, de Pride at the Beach... ...en zou uh, je ja. dus verwachten dat het allemaal nog goed gaat in, in Zandvoort. Maar is dat onderzoek, uh, wijst dat onderzoek ook uit? Nou ja, kijk, het uh, punt is dat het nu loopt... Uh, dus, dus de enquêtes zijn uitgezet, zoals, het, uh, zoals dat heet, en dat is al vanaf eind maart en het loopt nog door tot half juni. Uh, en pas als ik dan alle resultaten binnen heb, kan ik daar iets zinnigs over zeggen. Uh, dus dat weet ik nu nog niet. Dus het is echt de eerste keer dat dat in zondag wordt gedaan wordt dit. Nou, nee, dat is dan niet zo. In uh, 2019 dat was de vorige keer. Het is door corona is het ook een jaar later gekomen, omdat het ook een beetje de resultaten. Ja, een beetje gek maakt Omdat natuurlijk niemand meer, meer werkte. Iedereen zat thuis. Nou, dat, ja. dat maakt het natuurlijk anders. Dus dat hebben we even uitgesteld dus daar nu. Maar 2019, toen hebben er ook niet zo heel veel mensen uit Zandvoort meegedaan. Dat was ongeveer 4% van alles. Dus dat, we hadden ooit van 285 goed ingevulde enquêtes. En daarvan was maar 4% afkomstig uit Zandvoort. Dus dat, daar kan je dan niet zo heel veel over zeggen. Dus ik hoop eigenlijk... Dat, uh, dat, nou ja, mede dankzij deze uitzending maar ik, we hebben ook al in de Zandvoortse Courant gestaan uh, en oproepen gedaan op Facebook via inderdaad Pride at the Beach, maar ook alle andere partijen die actief zijn in Zandvoort om vooral mee te doen en die enquête in te vullen, en dan weten we beter uh, wat er aan de hand is ik kan al wel vertellen ook, we hebben al wat uh, gesprekken gehad met verschillende partijen in Zandvoort, omdat er ook regenboogbeleid wordt gemaakt uh, in opdracht van de gemeente, die willen wat graag. Uh, en dan moet je denken aan, nou zijn er voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren, voor ouderen. Uh, hoe is het inderdaad met de veiligheid? Dus de politie was erbij. En dan nou ja, dan komen er toch wel dingen naar boven van mensen die dan bijvoorbeeld zijn lastiggevallen op het station in Zandvoort. Er zijn incidenten geweest, op straat ook. Nou, dat soort dingen. En, uh, en, en dit helpt dan om het nog wat structureler ja, in beeld te brengen. Ja, in een ander programma waar ik ook af en toe aan meewerk... dat is Rainbow Radio, daar, uh, ja. je kent waarschijnlijk het programma wel... Ja. Ja. was toen een keertje geopperd. in, uh, Ik weet niet of het nou iemand was die op bezoek was of de mensen zelf... maar dat ging dan om een regenbogenloket uh, te maken bij de gemeente Zandvoort. Dat als je daar iets over wilt weten... dan uh, je komt bijvoorbeeld nieuw in Zandvoort in, dan ben je helemaal nieuw... weet je niet waar je moet zijn... Dan kun je je daar aanmelden en dan uh, ja, word je vanzelf opgepakt uh, door, uh, door mensen die dan er al bij zijn. En die neem je dan op sleeptouw. Zo, zoiets. Uh -huh. uh, en u vraagt mij of ik dat een goed idee vind? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> ja. ja. Nou, op zichzelf uh, wel. Al denk ik uh, eerlijk gezegd dat het beter is om al het bestaande wat er al is te combineren. Uh, en daar hebben, we, daar hebben we het ook over gehad met al die partijen in Zandvoort. En dan wordt, er komt er komt echt een activiteitenkaart. En uh, hoe dat dan dat wordt waarschijnlijk gekoppeld aan Pride at the Beach. En dat er dan een doorlink komt naar alle activiteiten. Dus als je daar op klikt dan zie je bijvoorbeeld dat er in het uh, oudere centrum is er een activiteit. Of in het pluspunt of in de bibliotheek. Of iets anders. Uh, dus, dus een apart loketje maken uh, leek ons met z'n allen toen niet zo'n goed idee. Omdat je dan weer iets apart gaat opzetten. Maar zorgt dat je het bestaande versterkt. ...die we gaan uitzetten. Dat komt allemaal nog. Er komt een plannetje. Een activiteitenkalender... ...om dat daar allemaal onder te hangen. En dan uh, kunnen mensen daar terecht. Ja, zoals de regenboogborrel die we hebben. Ja, ja. bijvoorbeeld. Die komt daar ook allemaal op. Ja, zeker. Um, nou, Dit is dus voor heel uh, Kennemerland. Dit onderzoek. Um, Klopt. Is, is het nou in verhouding met... Uh, ...bijvoorbeeld een plaats in, als Haarlem... ...ja, er wonen natuurlijk meer mensen... ...maar uh, woonden er in Zandvoort-Meren LDH Mensen of, of niet? Of, of nou weet ja, niet? Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb geen uh, exact beeld van alle lbtq plussers overal. Maar ik weet uh, uit onderzoek van Movisie... dat er uh, ja, gemiddeld dat men 6% ongeveer uh, op het gelijke geslacht valt. Ja. Uh, dus dat, dat is dan misschien in de ene gemeente wat meer dan in de andere. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien... Uh, Amsterdam voelt misschien voor lbti plussers prettiger, omdat daar meer is en meer aanbod is. En nou ja, in Zandvoort is dat ook wel. Dus het, je weet niet precies in Zandvoort in Amsterdam zal het misschien iets hoger zijn, maar gemiddeld is het 6%. Dus ja, uh, en dat kan een beetje variëren. Ja. Nou, ik vind het een, uh, wel juist dat het, op de, uh, dat het goed wordt onderzocht. Uh, ja, hoe de vlag erbij hangt, hè? want je weet het natuurlijk nooit, als je niet onderzoekt, dan weet je het niet. Nee, precies. precies. Dus, uh... En uh, wat we eigenlijk, eigenlijk wel altijd zien is, kijk, wij, ik ben van bureau discriminatiezaken, mensen kunnen bij ons altijd contact opnemen als ze iets meemaken waarvan ze denken dat het discriminatie is. Ze kunnen altijd bellen, advies vragen, ze zitten er nergens aan vast. Ze kunnen ook naar de politie, als het ernstiger is. Uh, maar wat we zien is dat die drempel toch best wel hoog is en dit onderzoek laat ook zien, dus die dus de 285 deelnemers in 2019, die vertelden gewoon over ongeveer 90 incidenten die ze hadden meegemaakt, zowel op het werk als op straat, als in de eigen wijk. Uh, en dat hebben ze allemaal niet gemeld. Dus het is wel een hele mooie, goede aanvulling, dit onderzoek, op, op al bestaande inzichten op incidenten, zeg maar, die er, uh, die er wel gemeld worden. Dus dat vinden wij wel heel belangrijk, ook dat het, dat het onderzoek daaraan meewerkt. Dat we meer weten van, oh, in die eigen wijk en buurt... Uh, nou, daar heeft toch wel 12% van de mensen die hebben meegedaan aan dat onderzoek... He, heeft daar last van vervelende opmerkingen, scheldpartijen, uh, vernielingen, beledigingen. En dat, dat is toch best wel veel. Dat is 1 op de 8 van de deelnemers. Ja, dat is uh, best wel hoog, dus, ja. Dat is best hoog. En uh, we zijn ook wel heel benieuwd wat nu de nieuwe onderzoeksresultaten dan uh, weer laten zien. Goed, nou stel dat ik een luisteraar ben en ik wil dus meedoen aan dat uh, Pink Panel onderzoek. Hoe, hoe kan dat? Hoe gaat dat dus werken? Ja, nou dat, is, dat vraagt wel een beetje. Uh, uh, nou, ze kunnen het makkelijkste is denk ik een mailtje sturen naar info info.bdkennemerland.nl Dan stuur ik ze de link en dan kunnen ze gelijk uh, de enquête digitaal invullen. Een andere manier is volgens mij ook uh, als je Pink Panel kennen naar mijn land in Google, uh, dan kom je op één moment volgens mij ook bij het onderzoek, maar dat, dat is dan even iets meer zoeken. Ze kunnen ook op de website zoeken, dan moeten ze ook bij nieuws kijken. Maar ja, weet je, ik denk het makkelijkste is mij een mailtje sturen en dan, uh, en dan, dan stuur ik ze de link. Ja, nou, ik zal in ieder geval dit programma, als ik het uitwerk uh, en ik zet het op onze website, zal ik ook linken naar de uh, Ja, want jullie hebben research. de link ook ontvangen, denk ik, hè? Ja. Die heb ik ook ja. gestuurd. Ja, precies. Dat lijkt me heel fijn, dus dan kunnen ze sowieso naar jullie toe. Nou, en als mensen nog willen bellen, kan dat ook eventueel? Of is het alleen. Zo uh, bellen naar ons bedoelt u? Ja, als maar... iemand zegt van ja, ik wil nu even bellen met iemand, want ik heb uh, problemen. <laughs> kan dat ook? Uh, of werkt nou, niet zo? nee, wij zijn niet zeg maar een. dan heb je sneller hulplijnen. Uh, maar wij zijn uh, wel kantooruren, zeg maar. Oh, Oké. Okay. Uh, en uh, je kan wel mailen en COC. En we zijn niet echt een, een, een zorg. Uh, verlener, ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Maar als mensen zeggen, ik heb problemen... Uh, en ik wil eigenlijk nu met iemand praten... dan kan je eigenlijk toch het beste naar... ja, poeh, en dat weet ik nou even niet uit mijn hoofd. Vroeger heette dat sensor, dat heet nu anders. Ja, uh, sensor, zo. het luisterend oor, ja. Ja, ik ken ja, het nog, ja. Dat, ja. dat zijn eigenlijk de, de, de... op dit moment, als je problematieken hebt... Moet je daar gewoon, kan je daar gewoon naar bellen. Maar als je specifiek uh, ondersteuning wilt... Bij een probleem, uh, nou wat ik zeg, bij buren of bij, op je werk, dan kun je ons mailen of bellen. En dan nemen wij gewoon contact met je op en dan kunnen we verder kijken wat we voor je kunnen betekenen. Nou, dan is het uh, heel duidelijk. Mag ik nog één keer het uh, e-mailadres noemen? Want mensen ja. hebben uh, misschien niet goed op, opgeschreven. Ja, want... info en dan apenstaart en dan bdkennummerland.nl. Ik dank je hartelijk voor de info. Ja, ik dank ook hartelijk voor de aandacht en voor de. Ja, dank u wel voor het ja, gesprek. Nog dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. Oké, okay, okay. tot ziens. Dag hoor. Dag. We, dag. to me Ja, ja, dit was Kungs versus Cooking on three Burners, this girl. We gaan nu verder naar uh, Arnold van Vliet. En dat gaat over de tuinteken-telteams gezocht. Welkom, Arnold. Een goede morgen. Een hele goede morgen. Uh, tuinteken, wat, wat, wat is precies de bedoeling? Uh, we moeten allemaal in de tuin uh, teken gaan tellen binnenkort? <laughs> nou ja, we gaan in ieder geval uh, 30... Uh teams uh, samenstellen, of uh, daar zijn we naar op zoek, uh, uh -huh. eigenlijk door heel Nederland, um, om een eerste pilot en een probeer om te kijken van hoeveel teken zitten er nou in welke type tuinen. Um, want we zien eigenlijk dat uh, van alle tekenbeten in een jaar uh, zo'n 1 op de 3 opgelopen wordt in de tuin. Maar we weten eigenlijk nog helemaal niet wat voor soort tuinen dat zijn. En daar willen we uh, zicht op krijgen. Oh, dat, is, uh, dat, dat, is, dat is best wel een leuke informatie. Of leuker, dat is goede informatie om te weten eigenlijk ook. Omdat ik dacht meestal zelf ook dat, dat het voornamelijk vaak in de duinen voorkwam. Dat je teken opliep en eigenlijk niet zo snel in je eigen tuin. Nee, precies. Maar uh, duinen zijn natuurlijk een, uh, ja, zeg maar een beruchte plek voor teken. Ook uh, bossen. Of bossen in de tuin ook. Maar, uh, uh, dus dat zijn wel de zogenaamde hotspots. Um, en we zien ook wel dat. Uh, Gemeente met uh, in de duin of in de bossen, dat die ook uh, relatief hoog scoren qua aantallen tekenbeten uit de tuin gemeld. Uh, ja, die tuinen, die, die, uh, die teken gaan met met huisdieren, met vogels, met me, muizen, egels, uh, komen die ook gewoon in de tuin terecht. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En is dit is dit ook al eerder gedaan uh, zeg maar, of is is dit de eerste keer dat er in de tuin wordt geteld, of? Nee, eigenlijk echt de eerste keer. Want uh, we hebben wel uh, tien jaar lang teken gevangen in het bos. Want toen we ermee begonnen dachten we, nou, we zitten wel in het bos. Ja. Uh, maar via onze uh, website tekenradar.nl uh, registreren mensen tekenbeten al uh, tien jaar lang. Uh, er zijn inmiddels zo'n uh, ruim 80.000 doorgegeven. En daarvan uh, zien we dus uh, een derde uh, in de tuin uh, op te treden. En we hebben nog nooit in de, eerder in de tuin gekeken of niet zo, zo systematisch als dat we nu gaan doen. En daar kan je jezelf dus ook voor aanmelden? Is, uh, hoe, hoe gaat het precies in zijn werk of je jezelf kan aanmelden? Of? Ja, dat, dat kan nog tot uh, morgen. Um, ja. En uh, dat kan via tuintekentelling.nl. En daar staat een formulier die je in kan vullen. En op basis van alle ingezonden uh, registraties uh, kiezen wij dus 30, uh, in instantie 30 uh, ja, teams. Het kan alleen. Um, maar het is altijd handiger als je met uh, uh, minimaal 2 bent. Want dan zie je ook gewoon uh, dat is gewoon makkelijk uit te voeren. Ja, en waar kan je, um, waar moet je voornamelijk kijken in de tuin? Bijvoorbeeld, uh, ja, wij ja, weten ja. natuurlijk, hè, de planten, de bomen, maar zijn er echt specifieke plekken omdat de teken nogal redelijk klein zijn vaak. Dus. Ja, uh, we willen dus uh, vooral weten, dus als je bijvoorbeeld gras en de borders hebt, dat je apart het gras uh, bemonstert door zo'n doek eroverheen te trekken en ook apart de borders, ja. zodat we ook uh, goed weten van waar in die tuin en wat voor type uh, begroeiing. Uh, tref je ze nou aan en in welke dichtheid. Dus dat, uh, dat moet je wel apart aan bekijken. Maar ik volgt dan ook nog een instructie voor degene die meegaat. Oké. Okay. Ik, uh, ik zet even mijn microfoon open. Um, ik heb een andere vraag, Arnold. Uh, dat is de vraag over uh, hoeveel verschillende soorten teken zijn er. Hebben we maar één teektype in Nederland of zijn er meerdere? Want ik heb begrepen, het is, het is een soort spinnetje die dan ja, het is geen insect, het is een spinachtig beest, want hij heeft er acht poten. Tenminste, als hij uit het nummer komt, dan maar als hij dan bloed heeft gevonden en dan gaat van larven en neemt, dan heeft hij acht poten. Um, er zijn meerdere tekensoorten, maar degene die wij altijd aantreffen... ...en die mensen, waar mensen door gebeten worden, dat is er maar één. En dat is de, de X, dus retinus, de schaapteek of hondenteek. Uh, wordt heeft verschillende namen. Uh, maar die heeft verschillende stadia dus. En, uh, van heel klein, zandkorrelgrootte. tot en met uh, uh, het vrouwtje. en dat. En mannetje, dat, die zijn wat groter. Ja, want ik heb... Uh, ben natuurlijk ook in het verleden wel eens... Uh, uh, heb ik een teek gehad, onder mijn oksel. <laughs> en ja, dan moest ik meteen naar het ziekenhuis. Omdat het ding eruit moet. Want ja, anders krijg je de ziekte van lijm, heb ik begrepen. Ja, maar dan hoef je niet gelijk voor naar het ziekenhuis in principe. Als jij een teek aan... Kijk, het belangrijkste is, na een bezoek aan het groene tekentje doen. Dus ook na een bezoek aan de tuin. Um, en een teek gelijk verwijderen als je die, uh, als je die aantreft. Um, uh, dat ging niet, niet meer. En dan hoeven niet gelijk naar het uh, ziekenhuis. Uh, ik, mijn advies is echt: als je een teek treft, uh, gelijk eruit. Uh, liefst met een pincet of een tekenverwijderaar. Uh, of desnoods met je nagels. En ga niet wachten tot je bij de dokter terecht kan of iets. Want dan uh, duurt het langer. Dan heb je een grotere kans dat je die besmet, een besmetting krijgt. Ja, maar je moet hem niet uh, wegdraaien dat het kopje erin blijft zitten, heb ik begrepen. Je moet hem uh, er helemaal uithalen. Ja, er helemaal uit en uh, dat doe je het beste door bijvoorbeeld met een puntig pincet dicht bij de huid, uh, beetpakken en dan rechthoud uh, eruit trekken, gerust te gaan. En als er nou wat, uh, een paar zwarte puntjes blijven zitten, dan zijn dat de monddelen, maar daar zit verder die besmetting niet in, dus dat kan verder niet zoveel kwaad. Ja. En pas daarna ontsmetten met uh, uh, alcohol of uh, betadine of iets, maar uh, niet, niet eerst die teken gaan zitten pesten met wat dan ook. Ja. Um... Nou, als mensen nou zich uh, geroepen voelen om mee te doen met het uh, tuintekentelteam, hoe, hoe gaat het in zijn werk? Kunnen ze jou... Ja, daarvoor moet je dus naar uh, tuintekentelteam.nl daar een formulier invullen. Uh, en daaruit kiezen wij um, de komende week, selecteren uh, wij uh, 30 teams. Um, Mensen die zelf willen weten hoe nou, we zit het eigenlijk in mijn tuin, kan je altijd ook gewoon bijvoorbeeld een wit, uh, ja, hoe wit, hoe beet, want dan kan je ze makkelijker zien. Doek over de planten trekken en, kijken van, en dan omdraaien en kijken of daar teken op zitten. Okay. Uh, ook, ook dan altijd even goed checken jezelf uh, uh, of je gebeten bent uh, en die teken dus ook weer verwijderen. Ja. Heb je nou een tekenbeet, dan kan je die ook altijd melden op tekenradar.nl. Uh, dat blijft ook gewoon doorgaan. Uh, dan, dan blijven we steeds meer beeld krijgen van waar zitten dan nou die teken, waar worden mensen dan gebeten door teken. Want, want zijn er bepaalde planten of bomen uh, waarvan de teken zeggen, nou daar zit ik graag in of is het algemeen? Nou, bomen zitten geen teken uh, of in bomen, uh, het is toch een hardnekkig misverstand, ja. de meeste teken zitten gewoon uh, op het uh, ja, laag, uh, laag struikgewas, uh, gras, ook de stroois van lage dode blad op de grond zeg maar, dat is waar de teken zitten. Ik had altijd begrijpen dat ze zich uit de boom laten vallen naar beneden. <laughs> ja, maar ze oh, is, is natuurlijk klein en ze houden vooral van muizen en vogels. En ja, dat wordt lastig. Uh, ze kunnen niet springen, ze moeten zich laten vallen vanuit zo'n boom. Dat is uh, okay. vrij kansloos. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, want met vogels kunnen ze ook meelicht in een boom terechtkomen. Maar ja, de, de, veruit, veruit de meeste worden gewoon, uh, komen gewoon van onderen, zeg maar. Oké, okay, ik herhaal nog even de website. Tuintekentelling.nl, als het goed is. Ik heb het goed gehoord. Ja. Ja, tuintekentelling. .nl. Een mooi scrabble woord. Uh, ja. vind ik ja, take and teams. Ja, dat wordt ook een ja. leuke. Ik had uh, wel nog een vraag, Arnold. Uh, zeg maar, als de, de, die 30 teams uh, die, jullie, uh, die jullie uitkiezen... en de resultaten zijn, uh, zijn daar uiteindelijk. Um, wat, wat zijn dan de vervolgstappen? Krijgen die mensen dan te horen van nou zo en zo zit het? Of, of wordt dat dan openbaar gemaakt? Hoe gaat dat daarnaast in zijn werk? Bij die gegevens gaan we, gaan we uiteraard uh, openbaar zetten. Uh, we hopen ook nog wel aanvullend onderzoek te gaan doen, zodat we nog beter zicht krijgen. Want het zijn uit, uiteindelijk maar 30 teams die in juni dan uh, uh, die teken gaan vangen. Um, dus daar, de, ja, dat is, uh, daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Um, en we hopen dat dit gewoon meer inzicht geeft en ook meer de noodzaak laat zien om dit nog beter in beeld te krijgen. Um, nou, er staat dus heel veel informatie over teken, ook op tekenrader.nl. Um, daar vind je van allerlei... Uh, Actuele informatie. Uh, ja, dus dan, uh, en wil je weten hoe jouw gemeente hoe hoog die scoort, zeg maar, dan kan je altijd uh, uh, ook weer uh, Tuintekentelling, daar staat een hele ranglijst met gemeentes met uh, hoe hoog je staat op het aantal tuintekenbeest. Nou, ik vind het uh, heel duidelijk, ik zal het nog één keer noemen, want dat kan natuurlijk niet vaak genoeg worden: uh, tuintekentelling.nl. Ja, en dan kunnen ja. mensen op en jullie zoeken specifiek in antwoord, een, een aantal teams... of gewoon bij elkaar vier of vijf mensen die één team volgen, uh, maken? Uh, nou, het, het advies is dus om uh, met minimaal twee mensen die, die vangsten te gaan doen. Dat uh, kan ook alleen. Maar, ja, en waar we, waar we precies die teams gaan selecteren... dat is even afhankelijk van wat er allemaal ingevuld wordt. Nou, ik uh, hoop dat er een aantal mensen hebben geluisterd... die denken, van, nou, dat wil ik toch wel wat meewerken. Dankjewel, Arnold. Ik dacht je voor je ja, bijdrage. En uh, we hopen het graag te horen wat de uitkomst ervan is. Prima, okay. fijne dag. Dankjewel. Heel erg dag. van de Go Home van Boney M. En uh, ik was iets aan het opschrijven, want uh, daarvoor hoorde u namelijk het uh, nummer van de Elman Brothers Band... met het nummer Remnant Man, dat was, nu, dat was ik even kwijt. En dit was dan Boney M. David, ken je Boney M? Nee, nou ik ken uh, eigenlijk dit nummer alleen maar van latere periode, waardoor u hoorde Barbara Streisand. Ja, ja Bar dat was dus op dit nummer gebaseerd. Ja. Nou, Boney M is uh, uh, ja, een, een, een beetje Nederlands... Een beetje. Een beetje, ja. Want die voorman, hè, die, uh, Bobby Farel, dat was dus een Arubaan. En die is dus uh, gecast door, uh, de, door de producer in uh, San Nicolas in, uh, op Aruba. Nou, en die, uh, die, die, die zong een beetje in een disco. En dan ging hij dan een beetje raar uh, bewegen. Je kent het wel. Hè, van, uh, hoe ze bij Podium helemaal te dansen, dat deed hij op zijn eigen manier. En dat was dan toch wel weer een beetje de aandacht te trekken. Maar ze hebben dus 60 miljoen albums verkocht en 50 miljoen singles. Ja, dat, uh... en Weet je wat hij er nou over hebt gehouden? Niks. Een huurhuis. <laughs> nee. Daar heb ik niks aan over die Bobby Fordel. Dus, uh... Leeft hij nog? Nee, hij is uh, overleden in uh, Sint-Petersburg na een optreden. Had hij uh, hartproblemen. Oh. En uh, uh, s'nachts heeft hij een hartafval gehad. En toen werd hij, s ochtends, toen werd hij doodgevonden. En hij klaagde al uh, tijdens het optreden dat hij zo last had van zijn borst. En, uh... Ja, in Sint-Petersburg. Hij is in Amsterdam begraven. Oké. Okay. Op een uh, begraafplaats. Ik weet niet welke dat is, maar. Uh... Ja, dat is echt typisch een, een, een... 60 miljoen albums. Ja. En dan niks en overhouden. Niks aan overhouden, nee, niks aan overhouden, al van, van overhouden ja. Al een beetje een snobbelcircuitje met uh, optrezen. Dus, uh, maar goed, we gaan even praten. Want, uh, oh ja, Boni M, die, die naam, hè? He? Dat, dat heb ik ook uitgezocht. Bonnie M, waar komt die naam vandaan? Ja, dat wil ik weten nu ook. Ja, nou, Bonnie, dat was dus een, uh, een, een, van een Duitse detective-serie. En er speelde dus een grote negerspel erin. Die werd Boni genoemd. En die jongens, of die meiden en die jongen... die gingen natuurlijk naar Duitsland toe. Want die, daar werd alles geproduceerd. En dan gingen ze dan kijken naar de televisie daar. Van, ja, wat hebben we hier? Nou, dat was dan allemaal nagesynchroniseerd. En dus ja, bonie, ja, dat is wat past wel bij ons. Nou, dat was nog niet Boni M. En toen hadden ze dus daarover een nachtje geslapen. En toen zei er ineens eentje... En we zijn met z'n vieren. De letter M heeft ook vier streepjes. Dus toen werd het Boni. M, want die M staat voor de vier bandleden. Daar ben ik gisteren pas achtergekomen. Nou ja, ik uh, weer wat geleerd. Ja. Nou, we gaan ook wat leren van uh, Ronald Corset, als het goed is, want die is aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Cor. Goedemorgen. Hoe is het uh, met Nou, ik, uh, nou ik, uh, ik wou jullie wat vertellen over uh, twee excursies die wij uh, binnenkort hebben. ja. Um, de eerste excursie uh, die is uh, in uh, Schalkwijk. Dat is op zich uh, best bijzonder. Want daar houden we niet zoveel excursies. Want heel veel mensen denken, nou, Schalkwijk, Flets, uh, echte uh, stads yeah. stadswijk. Dat, dat, dat zou ik zelf ook uh, denken natuurlijk. Dat is ook zo. Maar net achter Schalkwijk, daar ligt de Meerwijkplas. En uh, dat wordt ook wel de achtertuin van Schalkwijk uh, uh, genoemd. En dan zit je ook meteen in de natuur. En uh, het bijzondere van die meerwijkplas is dat er... Uh, nou ja, de plas zelf ken ik persoonlijk van het vissen. Ik heb er vroeger veel gevist. Nou, er komen allerlei vissoorten natuurlijk hiervoor. Maar um, zeg maar de oevers en het oevergebied... dat zit uh, vol met struiken. En uh, dat is echt heel gevarieerd aan uh, terreintypen. En uh, ja, je hebt uh, openstukken, je hebt uh, struiken, je hebt uh, wilgenbosjes. Uh, nou, daar groeien ook allerlei zeldzame planten. Hè, tot en met orchideeën aan toe... En uh, ook, nou, jullie als zandvoorters uh, weten geen, als geen ander uh, wat de duindoren is. Nou, die, die, die vind je daar ook. Dus uh, met andere woorden, het is een heel gevarieerd landschap. Vogels zitten er ook, heel veel watervogels, maar ook oevervogeltjes. Dus met andere woorden, het wordt een best gevarieerde excursie. Uh, dus uh, voor mensen die zeggen van nou, we willen eens kijken... wat hebben we nou achter Schalkwijk allemaal, wat is daar te beleven... Ga mee. Dat is woensdagavond 8 juni om half acht. En um, dat is aan het eind van de Bernadottelaan bij de Meerwijkplas is het verzamelen. En je hoeft je niet vooraf aan te melden. Dat, dat is één. Dat horen de mensen graag. Ja, dat horen de mensen ja, graag. Ja, ja. Dus nou, dan heb ik ook een excursie. Uh, hebben we in Middenduin. Uh, ik ik denk dat de meeste mensen uit Zandvoort Middenduin wel kennen. Uh, dat ligt in Overveen, hè? Ja. Um, zeg maar het stukje voor uh, Kraantje uh, Als je zeg maar, vanaf Zandvoort, vanaf de, de zeeweg uh, zou komen dan, uh, en je uh, gaat uh, richting Kraantje Lek... eerst heb je Middenduin aan je rechterhand. Dat is op 10 juni, is dat, vrijdag 10 juni, om uh, 10 uur. En Middenduin, ja, dat vind ik toch ook altijd wel een. Ik kom er regelmatig. Ik heb er ook, uh, tot vorig jaar heb ik uh, planteninventarisatie uh, ook voor ze gedaan. Um, heel apart gebied. Middenduin, um, dat, dat is dat leunt eigenlijk tegen duinlust aan. Hè? Een oude oude um, buitenplaats naast de Elswoud, zeg maar. En je vindt eigenlijk in Middenduin nog heel veel sporen van, uh, van, van, ja, van, die, van die oude um, landgoederen. Um, bijvoorbeeld bomen. Uh, je, je hebt echt hele mooie bomen, vind je daar de witte abeel. Nou, dat is een, een, een, een, een populier, uh, wordt ook wel zilverpopulier genoemd, een hele witte boom. En daar zit zo'n heel wiebertjespatroon op, weet je, wel, oh, van die ruiters zitten daarop. Ja, dat zijn eigenlijk bomen die je veel in uh, in zuid- en um, uh, midden-Europa aantreft hè, van nature, maar die zijn eigenlijk allemaal al in die tijd van die landgoederen zijn die al geplant. Die konden ook goed tegen tegen zout, tegen zeewind. Um, en dat vind je in Middenduin ook terug. En um, Middenduin heeft zoveel verschillende soorten landschappen. Als je... Ik weet niet of jij wel eens in Middenduin geweest bent, Cor, maar... Um... Nou, ik kan me herinneren dat ik in het verleden nog wel eens een bunker ging opgraven. Maar ik weet niet of het daar was. <laughs> ja, nou... De, de uh, volgens mij is dat wel... niet in Middenduin. Nee. <laughs> Maar uh, midden daarin heeft ook de oude zandafgraving, hè, de zanderij. En uh, dat is ook zo bijzonder, want er is eigenlijk zeg maar, um, tot, zeg maar, van de helft 19e eeuw tot net na de oorlog is daar zand gewonnen, ook voor uh, ja, bouwprojecten in Haarlem, in, uh, in Amsterdam. En pas na de oorlog is dat, uh, die zandafgraving gestopt. Toen is het nog een tijd is het een kwekerij geweest, hebben ze dus de bollen gekweekt en... Zeg maar vanaf de jaren negentig brengen ze dat helemaal terug um, uh, in, in, um, en in de oorspronkelijke vorm, de Natte Duinvallei. En dat is echt een heel wild grasland waar veel water staat. Ja, en dat barst ook van allerlei bijzondere planten. Ook de echt bijzondere orchideeën, hele mooie waterplanten. De waterviolier staat er, uh, panacea, hè, de duinroos uh, staat er. Dus ja, voor, als je planten wil zien, dat is echt heel bijzonder. Je hebt ook in de slootjes staat de lidsteng. Nou, als je die ziet staan, dan denk je de kerst is vroeg dit jaar. Dat zijn allemaal van die kleine kerstboompjes die net boven het water uit groeien. Staat een hele sloot vol mee. Dus ja, heel bijzonder. Allerlei vogelsoorten. Je hebt bos, ja, je hebt de Natte Duinvallei, je hebt uh, rietlanden. Je, je komt heel veel uh, variatie tegen in Middenduin. En uh, Ronald, als ik mag vragen... Um... Als u voor het eerst dus daar komt, hè, je bent nog niet bekend ermee... Uh, hoe gaat het in zijn werk? Uh, u gaat vertellen over de planten, over de, de dieren die er leven. Ja. Uh, ja. Zou u daar iets kunnen over uitleggen voor zeg maar de, ja, hoor, degene ik, die het niet het, weet? Het, ja hoor, het, het mooie is juist als je het niet weet... zijn juist die IVN-excursies, die zijn daar um, uh, zo geschikt voor... Uh, omdat die gidsen daar ook voor opgeleid zijn. Hè? De, de gids die uh, nu uh, dat doet, dat is Corvlot. Dat is een hele ervaren gids, is dat, die er ook heel veel van weet. Um, wat wij vooral niet doen bij de excursies is dat we al detail heel erg diep erop ingaan. Uh, zo, want dan haken heel veel mensen af. Als je gewoon er gewoon weinig van af weet... Dan is vooral het, het, het verband zeg maar, tussen natuur en cultuur. Hè? Hoe komt dat landschap? Waarom ziet het er zo uit zoals het nu is? Daar gaat het om. Dat is leuk voor mensen om, um, uh, om te zien en te begrijpen. Dus de samenhang in de natuur, dat wordt vooral uitgelegd. En dat we daarbij ook bijzondere plantjes laten zien. En daar wat van vertellen, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar we, we doen dat toch vooral, om het maar even te zeggen, in Jip en Janneke taal om het zo goed mogelijk uit te leggen. Dus je hoeft geen plantendeskundige te zijn... of ornitholoog we alles van vogels weten om mee te gaan. We gaan ervan uit dat mensen juist daar niet zoveel kennis van hebben. Ja, wat leuk. Heel ont ja. Ontzettend leuk. Uh, onder, ik kende het nog niet uh, eerlijk gezegd, maar uh, nou, ik ga zeker een keer mee. Ik, ja, uh, het leunt, ja, het leunt tegen zandvoort aan, hoor. Je bent er zo. Het ja. is op de fiets ook goed te doen. Ja. Ja, ik ken Middenduin wel, alleen ja, meestal ging ik daar dan uh, hardlopen doorheen. Of, ja, uh... daar is het ook bekend van. Ja, ja daar is het heel ja. bekend van. Ja, dat klopt. Ja. Nee, het is ontzettend. En, en doen jullie ook, uh, uh, zijn jullie ook op scholen? Of is het, uh, is, is het alleen dat je ja. verhaal bent? Of doen jullie ook bijvoorbeeld voor, voor, voor, voor basisscholen? Of hebben wat uitleg erover geven? Ja, zeker. Geven, of... ja, ja nou, kijk, dus. ik, ik, ik ben zelf geen natuurgids, hè, maar ik ben zelf ook altijd heel erg bezig met allerlei educatie en... Um, wij hebben ook uh, sinds uh, nu twee maanden hebben we bijvoorbeeld een podcast, hè, Tierenlier. Uh, daar we, uh, geven we heel veel, doen we samen met Nationaal Park, Amsterdamse Waterleiding Duinen... en met jullie, hè, de Zandvoort-podcast, waar, uh, waar helaas overleden Gert van Kuik ook heel uh, actief in was. Um, maar daarmee doen we dus ook bijvoorbeeld met scholen dingen uh, samenwerken. We gaan in september uh, waarschijnlijk nog met een Zandvoortse uh, uh, basisschool... Gaan we nog een keer kor vissen op het strand in, uh, in Zandvoort. Ik ga maandag ga ik met een, een Velverse basisschool en muiden. Gaan we vissen met de kor uh, met kinderen. En dan kijken we gewoon van, nou wat slepen we nou uit die branding. En dan hebben we, uh, hebben we allerlei uh, bakken bij ons. Waar de, de vissen en de garnalen en uh, de, vooral de pietermannen die moeten natuurlijk even apart met de giftige stekels. Maar uh, <tie> Uh, en dan gaan we met die kinderen kijken, jongens, wat zit erin en uh, wat leeft er nou allemaal in de zee en wat kan je aan het strand vinden? En daar zijn we heel actief in. Ja, ik heb meteen even de vraag. Ik heet ook kor, maar dat is niet de kor die jij bedoelt met de kor. Nee, <lacht> nee, kort, nee. <lacht> ik neem aan dat jouw kor uh, naam met een C is en uh, de kor met een K, uh, dat is het, uh, het, uh, het echte net. En dat wordt in Zondvoort trouwens ook veel gedaan, hè? want ik, um, uh, ik stam uh, van de stompjes af. Het uh, is echt Zandvoortse familie. Ja. Uh, en uh, wij, ik ging vroeger met mijn grootvader op het strand wel met de korvissen. Wel op een manier wat nu niet meer mag. Hè, want dan reed er een, een Lenterover uh, op het strand met een heel groot uh, sleepnet. En dan gingen er een aantal mannen met uh, waadbroeken de zee in. En, uh, en wij zorgden ervoor als pubers uh, dat dat touw niet in een te grote hoek... zodat die lenterover hem van uh, het strand weer optrok... Dus dan liep je met een heel stel knullen die daarvoor ingeschakeld werden, liepen we mee. En dan sleepten we langzaam een paar honderd meter. En dan ging het net ging het strand op. En dan zat het soms met name in september, oktober, zat het vol met garnalen. En dan zaten de dames, mijn overgrootmoeder, grootmoeder, moeder, mijn zus, allemaal garnalen te pellen. En dat ging naar Van Duivenboden, de, de, het visrestaurant in de Halterstraat. Ja, dat uh, ik ken die tijd nog wel, ja. Want er werd ja, heel veel genaal ja. gevangen. En toen kwam er op een gegeven moment kwam er een, eh, een, een inspectie van de autoriteit van de voedsel en waarheidtoestond. En die zeiden van ja, maar dat is niet uh, geconserveerd. U kunt dat niet zomaar serveren. Dat moet uh, geconserveerd zijn. Ja, er, er komen meteen allerlei. Uh, ja, ja, ja en, en het mag nu ook niet meer. Je mag nog wel steeds koorvissen, maar het mag niet meer met mechanisch aangedreven voertuigen op het strand. Ja. Dus, ja, de, en, de, en de schepen mogen wel heel dicht bij de kust uh, een heleboel leeg, ja. Dus dat mag niet. Ja, ze, ja, ja, dat is waar, nou Dat zeg ik ook altijd. Want je ziet ze dus ook weer gewoon vlak onder de kust met, ja. uh, als het, met heel water. En dan uh, ja. dus, ik denk ik, ja, waarom mag dat wel en wij niet meer uh, korvissen op het strand? Ja. Maar goed, uh, ja, dat is een discussie Allemaal op zich. Ja. <laughs> <laughs> Goed, dan nou nog even de laatste vraag, want ik, vraag, uh, ik ben het alweer kwijt. Waar staat IVN ook alweer voor als afkorting? Instituut, het... instituut voor Natuureducatie. Oh, oh ja, Instituut voor Ja, ik heb het BODM uitgelegd, dus ja, dat zal ik even vragen waar het ook weer voor staat. Uh, jullie hebben een eigen website? Ja, dat is. Uh, uh, de, je kan het beste eventjes googlen, want wij maken onderdeel met onze website uh, uit van... Uh, uh, het IVN landelijk, hè? want het is een hele grote landelijke organisatie met allemaal subafdelingen. Maar als je even uh, googelt op IVN-Zuid-Kennemerland, dan uh, vind je het. Oké, okay, nou dan uh, google op Zuid-Kennemerland en dan vinden ja. we precies wat dat allemaal is. Ja, IVN-Zuid-Kennemerland, ja, ja. ja. Nou, uh, ik zou zeggen hartelijk bedankt voor jouw uh, informatie. En uh, mocht je weer nieuwe informatie hebben, dan uh, horen we je graag al een keertje weer op de radio. Nou, uh, dat, dat uh, doe ik graag, Cor. Oké, okay, dankjewel. Bedankt. Hey, Fijn weekend. Doei, hoi, hoi. Dag. Dit is ZFM's antwoord. Alle tijd, ik dan, shalalali, shalalala. Ja, die weten hoe het kwam, shalalali, shalalala. Want ze zaten, je schoot, shalalali, shalalala. En je gaf ze, je sprood, shalalali, shalalala. Als een roer keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan. Ik was meteen vriend op jou. En zag ik jou dan weer. Dan zei ik keer op keer. Er is geen ander meer. Waar ik van hou. Nooit vergeet ik meer op die dag. Shalalali, shalalala. Dat ik jou voor het eerst daar zag tja-la-la-la, shamalala, mooi is het leven met jou. Ja. Jij bent de in mijn leven. Door deze tijd zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen Zandvoort. Het is zaterdag 28 mei. Wat is er de komende tijd te doen in Zandvoort? Voor u de agenda. Dit weekend is er weer de Spartan Race. De opgebouwde obstakels heeft u misschien al gezien in de dorp. Het ziet er weer spectaculair uit. De eerste Spartanen beginnen aan hun race op zaterdag om 10 uur s ochtends nieuw dit jaar is de Night Sprint. Die begint op zaterdagavond om half tien. En op zondag is er een kidsrace vanaf twee uur. Alle activiteiten starten en eindigen op het Badhuisplein. En dan is er nog muziek op zondag. Dan moet u wel het dorp uit. Dan is er het Wereldmuziekfestival. One Earth Family Festival. Bij Circus Hakim in Haarlem. Een middagje wegdromen met vergezichten in de muziek. Met muziek uit alle windstreken. Circus Hakim is aan de Korte Versprongweg 7 tot 9 in Haarlem. Kaartjes koopt u via matinee-mondiaal.nl Matinee-mondiaal.nl En als laatste is er nog de doorlopende tentoonstelling van geluidsdragers waar u naartoe kunt. En die is in het pop-up museum onder het Oude Raadhuis op het Raadhuisplein. Tot zover de Zandvoortse agenda van zaterdag 28 mei. Ik wens u een heel fijn weekend en een hele goede week. CFM, een zee van muziek en een golf van informatie. CFM.